Goedemiddag, Italië geeft Europees visum aan Tunesische vluchtelingen. Iraanse man die zichzelf in brand stak op de dam moest Nederland verlaten. En stadsvervoer in Amsterdam ligt plat door staking. Het is vrij zonnig in het zuiden, verder naar het noorden is veel bewolking. Maar later breekt ook daar de zon door. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. En morgen belooft het een zonnige dag te worden, 11 tot 17 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. En de temperatuur loopt iets op. Italië geeft duizenden Tunesiërs een visum waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied kunnen reizen, waaronder Nederland. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Maroni, Maroni bekendgemaakt. Volgens hem gaat het om een zogenaamd humanitair visum dat alleen wordt gegeven aan migranten die voor vandaag in Italië zijn aangekomen. Premier Berlusconi tekent over de tijdelijke verblijfsvergunning vandaag een decreet. Volgens hem zijn meer dan 25.000 voornamelijk Tunesische migranten... dit jaar aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. En veruit de meeste migranten zouden zich willen voegen bij familie of vrienden... in Frankrijk en andere Europese landen. De Nederlandse minister die erover gaat, is minister Leers. En die was verrast door het Italiaanse besluit. Ik krijg die berichten ook net. Uh, ik wil daar toch eerst eens uh, precies de achtergrond van weten...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 Precies. Je moet een helder onderscheid maken tussen de echte vluchteling en de arbeidsmigrant. En daar wil ik eerst uh, zicht op hebben. En uh, pas dan kun je zeggen van, uh, wat dit betekent. Uh, visum, uh, humanitair visum. Uh, ik weet ook niet precies wat de bedoeling is. Is het een visum alleen voor Frankrijk of is het voor uh, andere delen van Europa? Uh, dan vind ik het toch wel zo netjes dan ook met ons daarover te praten. Dus daarom ga ik uh, opheldering vragen.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 Leers is verrast. Hij wil maandag opheldering. Hij was in gesprek met verslaggeefster Irene Oostveen. <totstukken> Nederlandse bedrijven die in de problemen zitten... door de aardbeving en de tsunami in Japan. Die bedrijven kunnen werktijdverkorting aanvragen. Dat heeft minister Kamp besloten. Medewerkers van die bedrijven kunnen een gedeeltelijke WW-uitkering krijgen. Er zijn tot nu toe zeven aanvragen binnen. Het gaat om bedrijven die afhankelijk zijn van onderdelen uit Japan. Onder meer in de technologie sector en de auto-industrie. Mitsubishi-producent Netcar bekijkt of het bedrijf ervoor in aanmerking komt. Voor werktijdverkorting moet een bedrijf zeker 20% minder werk hebben... voor een periode van 2 tot 24 weken. De man die zich gisteren op de Dam in Amsterdam in brandstak is dood. Hij is aan zijn verwondingen bezweken... en hij is niet meer aanspreekbaar geweest voor de politie. De asielzoeker kwam uit Iran en had volgens de IND vorige week te horen gekregen... dat hij Nederland definitief moest verlaten. Hij is nog behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk... maar het heeft niet mogen baten. De politie probeert in contact te komen met zijn familie in Iran. In een reactie noemt minister Leers de dood van de man tragisch. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Franse militairen in Ivoorkust hebben de Japanse ambassadeur in het land in veiligheid gebracht... nadat zijn huis in Abidjan werd belaagd door zwaar bewapende strijders. Ook Israël heeft Frankrijk gevraagd zijn diplomaten in Abidjan te evacueren.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 Zijn huis zou zijn aangevallen met machinegeweren en raketten. Vier ambassademedewerkers worden nog vermist. In Amsterdam staan sinds 10 uur vanmorgen de trams, de bussen en de metro stil. Personeel van het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf, is in staking. En Trudy van Rijswijk die is in Amsterdam. En ze vroeg aan Ger Geldhof, de voorzitter van de ondernemingsraad, waarom? Nou, het GVB uh, kent ruim 4000 werknemers... Dus als er 40% bezuinigd gaat worden, dan kan je het uitrekenen. Dan gaat het om de werkgelegenheid alleen dan van 1600 collega's. Maar wat veel belangrijker is naar mijn gevoel, is dat de werkgelegenheid van die 1600 collega's ook garant staat voor 40% van het openbaar vervoer in Amsterdam. Het gaat dus om de kwaliteit van het openbaar vervoer, de kwaliteit van het werk dat wij leveren. En uh, dat komt zwaar onder druk te staan nu. Jullie hebben steun van collega's uit Rotterdam, uit Den Haag. Maar ook uit Utrecht zijn ze hierheen gekomen. De eerste gaan trouwens alweer vertrekken, geloof ik. Um, daar hebben ze al zo'n systeem. Wat zijn de ervaringen daar? Die zijn uitermate slecht. Um... Er is een aanbestedingsronde geweest voor het hele gebied van Utrecht en uh, daar is de partij die verloren uh, heeft, die is naar de rechter gestapt. Dat, uh, dat zien we vaak, hè, dat dat gebeurt, overigens. In het openbaar vervoer zijn met name advocatenkantoren en uh, organisatieadviesbureaus degene die er grof geld verdienen aan, uh, aan deze hele marktwerking. En in, in uh, Utrecht uh, heeft de rechter nu bepaald dat die aanbesteding die er geweest is niet goed is gegaan en dat die weer helemaal over moet. Dus de collega's die dachten dat ze een nieuwe werkgever hadden, want ze werkten bij Connection en Cubus had de aanbesteding gewonnen. En nu is het, ligt het weer helemaal open. Nou, u hebt net al aangekondigd. Hier blijft het niet bij. Wat gaan jullie nog meer doen? Ja, wij hebben. Uh... Elkaar belooft dat we het hier niet bij laten zitten. Dat zou zinloos zijn. Zonder strijd, geen overwinning. Dus we gaan die strijd, die zijn we aangegaan. En we gaan voor de overwinning. Dat betekent dus dat de acties harder zullen gaan worden in de komende tijd. Maar eerst hebben we volgende week nog de collega's van de R&T die op de twaalfde hetzelfde gaan doen als wij. En de week erop, de 20e, dan komen de collega's van de HTM. En die gaan dan ook hetzelfde doen. En uh, in de tussentijd gaan wij ons in ons actiecomité opnieuw beraden over de vraag... als dit niet heeft geholpen... Nou, dat betekent dat we in een, uh, niet zo lang gaan wachten als nu. Want we hebben nu ruim zes weken gewacht. Maar dat we veel sneller uh, opnieuw in actie gaan komen. Harde acties. Ger Geldhoff, de voorzitter van de ondernemingsraad van het gemeentelijk vervoerbedrijf. En om twee uur gaat alles weer rijden in Amsterdam. Een voortvluchtige fraudeur heeft zich gemeld bij de politie. De man, Daan B., heet hij, is veroordeeld tot vier jaar cel... voor de beleggingsfraudezaken rond Golden Sun en Royal Dubai. Hij moet bovendien nog 14 miljoen euro terugbetalen... aan mensen die hij heeft gedupeerd. Samen met vier anderen liet Daan B. beleggers investeren... in niet bestaande projecten in Turkije en Dubai. Ze beloofden hele mooie rendementen. Maar het meeste geld werd contant opgenomen en is nooit meer teruggevonden. En zeker 280 beleggers zijn zo voor bij elkaar 20 miljoen euro benadeeld. Daan Bedi heeft zich maandag zelf gemeld bij de politie in Nieuwegein. En van de vijf fraudeurs is er nu nog één voortvluchtig. Sport. Bij de Europese kampioenschappen turnen is het vandaag de beurt aan de mannen. Bart Deurlo en Melvin Ornek proberen zich vanmorgen te kwalificeren op de Meerkamp... Uh, vooral Durlo heeft goede hoop op het bereiken van de finale. Samen met Edwin Cornedissen keek hij terug op zijn oefening. Uh, wel redelijk, maar wel nog met foutjes. Uh, ja, het kan uh, nog een stuk beter. We zaten de scores van Rotterdam eens te bekijken, het WK. Uh, daar was je op behoorlijk wat toestellen eigenlijk beter dan hier. Hè? Hoe kan dat? Ja, toen zat ik voor mij ook in een latere divisie. En ze zijn nu ook wel iets strenger. Meestal uh, op EK's, ik weet niet waarom, maar... Zijn we iets strenger bij iedereen ook wel. Het Zeker in de ochtenden, zeggen ze altijd. Ja, tuurlijk. Die mensen staan nu in scherp nog. En um, ja, sowieso uh, val en uh, heel stomme fouten vertiezen natuurlijk. Um, ja, die val op sprong kwam gewoon door... Um, in de training had ik steeds te weinig. Hm. En door die adrenaline kick had ik in één keer veel te veel power. Dus dan ging ik uh, keihard overheen. Maar ja, dat is weer een leermoment. Ik heb die sprong nog niet zo vaak gedaan. Dus uh, ja, het is natuurlijk voor de WK uh, heel belangrijk uh, dat ik daarvan leer. Dus. Ja, precies, want moet je het ook een beetje zien in de fase van het seizoen... dat dit nou eenmaal niet je hoofddoel is? Uh, ja, zeker weten. Het is natuurlijk begin van het seizoen. Het is een van de eerste wedstrijden eigenlijk weer van het seizoen, toch? Dus je bent nog volop in ontwikkeling eigenlijk? Uh, ja, zeker weten. Ik denk dat bij de WK ben ik wel uh, ja, een stuk beter, zeg maar. Bardulo, hij staat er in Berlijn voorlopig goed voor en hij maakt ook nog kans op een finale plaats op het onderdeel Vloer. En Melvin Ornek, debutant, heeft op de Meerkamp een plaatsje in de middenmoot en hij zal de finale waarschijnlijk niet halen. In Eindhoven zijn de wedstrijden om de Swim Cup begonnen. En dat evenement is de laatste kans om startbewijzen voor het WK in Shanghai te verdienen. Verslaggever Bob van der Tak. Drie WK-limieten, dat was de oogst op de eerste ochtend van de Swim Cup in Eindhoven. En die drie limieten werden allemaal gezwommen op de 50 meter vlinderslag bij de vrouwen. Daar was het heel erg spannend. Marleen Veldhuis, Hinkelien Schreuder en Ranomi Kromuijiojo zwommen allemaal de WK-limiet. Kromuijiojo deed dat van deze drie als beste. En dat is eigenlijk best opmerkelijk, omdat zij toch een specialist is op de vrije slag en niet zozeer op de vlinderslag. Dat betekent dat de Kromo virtueel gekwalificeerd is voor Shanghai. Net als Inge Dekker die bij de vorige swimcup in Amsterdam al heel hard zwom. Maar vanavond natuurlijk in de finale is er nog van alles mogelijk. Dan wordt het pas echt beslist. Wayne Rooney, de aanvaller van Manchester United, is definitief voor twee wedstrijden geschorst door de Engelse voetbalbond de FA. Rooney kreeg de straf na een scheldkanonade voor de camera's tijdens de wedstrijd tegen West Ham United afgelopen weekend. En niet alleen de FA is daar kwaad over. Frisdrankfabrikant Coca-Cola wil niet langer met Rooney worden geassocieerd. Het Amerikaanse bedrijf stopt de commercials waarin Rooney een variant van de beroemde frisdrank aanprijst. En dat kost Rooney 700.000 euro per jaar. We gaan kijken bij uh, John Sahoka Goedemiddag nou, Het verkeer uh, in de regio in de westen Van uh, Nederland onderweg naar Antwerpen Kan beter niet via Breda rijden Maar via bergen op Zoom. Want op de Belgische 119 is de weg bij sint job in het Goor afgesloten door een ongeluk met diverse vrachtwagens. En er staat inmiddels een lange file van 18 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Daar staat 5 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want van en naar Eindhoven rijden geen treinen. Dat komt door een sein en wisselstoring. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. 12 over 1 hoofdpunten van het nieuws Italië geeft duizenden Tunesiërs een visum waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied kunnen reizen, waaronder Nederland. De Iraanse man, die zichzelf gisteren op de Dam in Brandstak... had vorige week te horen gekregen dat hij het land uit moest. En sinds tien uur vanochtend staan de trams, bussen en metro stil in Amsterdam. Dat personeel van het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf... staakt nog een klein uurtje tegen de bezuinigingsplannen... van het openbaar vervoer in de grote steden. Het was een weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vrouwen mogen hun eicellen nu dus ook hier laten invriezen... zodat ze pas op latere leeftijd toch nog kinderen kunnen krijgen. In Engeland is dat al veel langer het geval. Toch werd daar deze week pas de eerste baby op die manier geboren. Daarover gaat zometeen de vraag van vandaag. Als radiodagboekgast Jacques Friens even tijd heeft... dan maakt hij ruimte voor zijn hobby wandelen. We gaan richting oude boswachterswoning. Dus dat is... Ze dus moeten nu eventjes, u hoort het misschien aan het geheig... dat we langzamerhand aan het stijgen zijn. En straks na half twee zijn natuurlijk weer standpunt.nl. De bezuinigingsplannen van defensieminister Hillen zijn gisteren uitgelekt via de NOS. Nou, ze liegen er niet om. De krijgsmacht wordt flink afgeslankt... en dat gaat ook gepaard met vermoedelijk duizenden gedwongen ontslagen. Onze stelling vanmiddag, 1 miljard bezuinigen op Defensie gaat te ver. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101...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 Nederlandse vrouwen mogen hun eicellen laten invriezen... zodat ze, als ze pas op latere leeftijd een partner vinden... toch nog kinderen kunnen krijgen. Dat is nieuw voor ons. Maar in Groot-Brittannië kan het al veel langer. Toch werd daar deze week pas het eerste babytje op deze manier geboren. En Lunch vraagt zich dus af... kunnen we iets leren van hoe ze in Engeland met hun eitjes omgaan? Ik praat erover met Laura Witjens. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent Nederlandse, maar voorzitter van de National Gamete Donation Trust in Engeland. Wat is dat voor organisatie? Um, het klopt, ik ben een Nederlands, ik ben twintig jaar geleden verhuisd en nog al die tijd heb ik in Engeland gewoond. Het is de, nan, uh, de landelijke organisatie die uh, door het ministerie van Volksgezondheid uh, gesubsidieerd wordt. En het gaat in wezen over eicel en spermadonatie. Um, en daar ben ik sinds 2005 bij betrokken. Ja. En in Engeland is dus nu net die baby geboren. Uh, ja. Hoe zit het precies daar? Nou, de, de toepassingen van eicel, het invriezen van eicellen is al een tijdje gaande. Net als in Nederland in eerste instantie alleen om medische redenen. Dus mensen die, vrouwen die chemotherapie ondergaan. Maar sinds een paar jaren zijn ze ook al bereid om eicellen van vrouwen in te vriezen... die inderdaad eh, bepaalde opties willen hebben als ze ervoor kiezen om later in leeftijd kinderen te krijgen... Maar het is niet zo. Kijk mensen zijn er een beetje huiverig voor. Maar het is echt niet zo dat opeens duizenden vrouwen zeggen: ja, laat ik dat gaan doen. Want niet alleen kost het vreselijk veel geld. Het, het is en blijft een hele ingrepend, nee. heel ingrepend iets. Laten we daar zo nog even over doorpraten hoe dat precies zit. Maar even nog naar het geval in Engeland. Want ja. wat, hoe, hoe zat het daar precies met die, met die moeder? Um, zij had op haar dertigste uh, besloten om... Uh, uh, moest van medische redenen. moest er iets aan laten doen. Pas veel later werd bekend dat zij haar kon laten invriezen... om, om niet-medische redenen. Dat heeft ze zes of zeven jaar geleden gedaan. Ze is vorig jaar, vorig jaar december is ze bevallen van haar dochter toen ze vijftig was. En het is puur een procedure geweest om inderdaad haar, haar vruchtbaarheid uit te stellen. Want je kan als bij een vrouw, het maakt niet uit hoe oud je bent... als je eicellen maar jong zijn, dan kan je in principe gewoon nog kinderen krijgen. Het is niet je baarmoeder of de, de staat van ja. je baarmoeder die van belang is... maar de staat van je ijcellen. ja. ja. En, en wat zijn nu de verschillen tussen Engeland en Nederland... Over het algemeen zijn ze toch in Engeland iets meer vooruitstrevend... wat heel geestig is, want in al die 20 jaar dat ik hier heb gezeten... kan ik zeggen dat het over het algemeen andersom is. Nederland is gewoon veel vooruitstrevender. Maar in Engeland was het natuurlijk ook al het land waar ze IVF... In, nou, inmiddels 6 of 27 jaar geleden zijn begonnen... Ze zijn wat minder huiverig voor de medische vooruitgang. Ze realiseren zich gewoon dat uh, om, omdat we bepaalde dingen kunnen doen... moeten we op zijn minst proberen de kwaliteit van het leven van de mensen uh, ook, ook te verbeteren. Ze zijn iets minder huiverig dan in Nederland mm. waar ze toch meer willen regelen. Maar er zit ook een ethische kant natuurlijk aan deze hele kwestie. En ik herinner me dat bijvoorbeeld uh, vrouwen die een abortus wilden laten plegen... Uh, ergens uh, zeg maar, begin, uh, begin jaren zeven, die moesten ook naar Engeland. Uh, dat kon in Nederland toen nog niet. Nee, nou op zich weet ik relatief weinig van die kant af. Maar er is waarschijnlijk toch een beetje meer uh, vrouwen en ook mannen... meer baas over eigen buik of baas over eigen lichaam laten zijn. Er is wat minder regelgeving dan dus, in de Nederland. Dus in die zin is Engeland uh, gewoon progressiever dan Nederland? In die zin wel. Nie, niet in veel dingen moet ik toegeven, maar in die zin toch echt wel, ja. ja. Even over die bezwaren, hè? want uh, uh, nou ja, goed, die ethische kant zit eraan. Wat vindt u daarvan trouwens? Ik zie het probleem niet zo. Het, uh, het, het is nou eenmaal zo dat uh, vrouwen tegenwoordig veel later een carrière beginnen... of veel later uh, de man van hun leven vinden... Het is niet fair inderdaad dat bij ons de vruchtbaarheid bij 35 ophoudt. En we hebben inmiddels de, we hebben de oplossingen daarvoor. Ik denk waarom mensen huiverig zijn, en daar moeten we gewoon een beetje realistisch in zijn. Mensen zijn huiverig dat nu opeens alle vrouwen ervoor kiezen om kinderen na 35 te hebben. En dat is gewoon niet zo. Het is, de procedure is veel te ingrijpend. Uh, de, en je moet ervan uitgaan dat de meeste vrouwen nog steeds hun best doen om wat vroeger uh, aan de kinderen te beginnen. Maar het is, er is helemaal niks mee om opties te hebben. Het is wel belangrijk dat de vrouwen realiseren dat het niks anders is dan opties. Want de, de, de, de, de, de kans van slagen is nog steeds uh, niet vreselijk hoog. Hmm. En u hebt al een paar keer benadrukt dat het echt niet een, een ingreepje is... Nee. wat je even op een middag doet. Uh, nee. uh, het is pijnlijk ook? Nou, je gaat in wezen ga je door IVF en dus je moet hormonen nemen en dat verandert je lichaam behoorlijk. Uh, je lichaam is er niet op uh, gebouwd om per maand uh, 15 tot 20 uh, grote eicellen los te laten. In principe is het maar één of maximaal twee per maand. En het voelt echt, en dat weet ik omdat ik zelf eiceldonor ben geweest, het voelt tamelijk, het kan oncomfortabel voelen als je opeens 15 uh, eieren aan je aan je eierstok hebt hangen. Mm. Um, en dan is het inderdaad natuurlijk een procedure waarbij ze ze verwijderen. En, en in mijn geval, uh, ik, ik, ik, kreeg, um, ik werd opeens tien kilo zwaarder in een maand. en kreeg op, ik, ik, ik begreep mijn moeder opeens uh, veel meer, want ik kreeg last van opvliegers. Sorry man. En uh, <lacht> opeens begreep ik haar weet je, dat, dat opeens, de, hoe, hoe dat werkt met hormonen. Ja. En het is gewoon heel ingewikkeld. En bovendien is er in het geval van eicel invriezen, is dan ook nog eens een keer zoiets. Is dat je kan ze laten invriezen, maar daar moet toch op een goed moment een embryo. Uitkomen. Het is, het is vreselijk duur, vreselijk ingewikkeld. En er zijn heel wat. Um, vrouwen doen het niet, en daar ben ik van overtuigd, die doen het niet even snel tussendoor, mm. omdat het toevallig daar nou eenmaal ja. zo is. U, u zei net al, ik heb het zelf ook gedaan. Uh, en u bent gelijk maar uh, dus de baas van de Britse organisatie geworden. Ja, als Nederlands, hè, zo werken dingen. Nou, ik, ik had mijn eigen kinderen in uh, een tweeling, een uh, natuurlijke tweeling. En uh, realiseerde dat mijn leven niet compleet zou zijn uh, zonder kinderen. Las toen iets over SL-donoren e en besloot om het maar te gaan doen. Ik probeerde informatie op te zoeken en, en realiseerde me dat er heel weinig uh, was. En met mijn, laat ik zeggen, typische Hollandse aanpak... laten we hier wat aan gaan doen, heb ik ze benaderd. En zei hij van, goh, uh, wordt het niet tijd dat jullie wat beter gaan doen? En ja, nou ja, nou inmiddels ben ik voorzitter. En het is een heel ander type organisatie. En uh, ja. ja, het scheelt wel dat ik Nederlandse ben hoor. Want ik ben wat directer en wat uitgesprokener mm. dan de gemiddelde Britse vrouw. En dit is dus echt een organisatie die, laten we zeggen, bezig is met die kinderwens. Want uh, ja. eigenlijk de beide kanten zijn vertegenwoordigd. De sperma donatie ja. en die donatie. Ja, absoluut. En waar het om kwam is, een paar jaar geleden is in, in Engeland ook de wet gewijzigd. Als het gaat over donoren die, uh, die dus nu, kunnen nu bekend zijn. Dat is in Nederland trouwens ook zo. En ze waren er bang voor dat, uh, net als in alle andere landen, dat het aantal donoren zou in elkaar zou storten. Nou, dat is dus uh, in Engeland, en dat is ook het enige land van de wereld... is dat dus niet gebeurd. Het aantal donoren is toegenomen nadat ze de wet gewijzigd hebben. Um, en ja, dat heeft te maken met campagnes die we gedaan hebben. En proberen om de, de, de gemiddelde Brit of Britse duidelijk te maken... wat eicel- en, en spermodonatie nou echt is. En ervoor te zorgen dat ze, er wat, uh, dat ze er een beetje meer over praten. En, en daardoor ook een beetje meer over denken in hoeverre zij... Uh, kunnen doneren en mensen gelukkiger kunnen maken. Ja, die eiceldonatie is één. Ik zei het al, spermadonatie. Daar gaat de organisatie waar u de voorzitter van bent ook over. En ik ja. begrijp dat daar een, een gebrek aan is. Hè? Er is nog wel een gebrek, maar het aantal donoren is omhoog gegaan. Met uh, over 50 procent. Nou, die produceren gewoon niet genoeg dus. <laughs> ja, Britten. Nee, dus er, er zijn er, er, <laughs> Gelukkig kunnen ze dit niet horen. Nee, er zijn er, er zijn er niet voldoende. Maar dat komt ook omdat er gewoon een, een toegenomen vraag is. Omdat veel meer... Uh, Same-sex couples, zoals we dat zo prachtig in Engeland noemen, lesbische mm -hmm. vrouwen of single vrouwen nog geen partner hebben en er dan voor kiezen om naar een spermabank te gaan. Dus is oh. een kwestie van uh, de vraag is ook toegenomen. Maar inderdaad, er zijn, we hebben nog steeds meer donoren nodig. Maar mm -hmm. in wezen in Engeland, als, als zouden we er 100 meer per jaar hebben op een, op een bevolking van 61 miljoen. als zouden we 100 meer spermodonoren hebben, dan is in Engeland het probleem opgelost. Ja. Dus... En, en u zegt eigenlijk ook van u, een van uw belangrijkste taken is, is, is laten we zeggen, de voorlichting geven. Want ja, he, ja, hebt u het idee dat vrouwen. En Misschien ook mannen wel genoeg weten over, over de vruchtbaarheid? Nee, dat verbaast me elke keer weer. En wat ze weten is niet voldoende. Als we het hebben over spermodonatie... denken ze allemaal dat je één keer, per, één keer een, een kliniek binnengaat, je gedoetje doet en je moet minstens uh, mensa kwaliteit, brein hebben... dat soort dingen. Het is helemaal niet zo. Uh, wat me ook verbaast elke keer weer is dat mensen zo weinig idee hebben over hun eigen vruchtbaarheid. Om, om, omdat er Madonna en bepaalde sterren... wat dan ook kinderen krijgen nadat ze veertig zijn... denken heel veel mensen van... nou hè, ik kan ik ook wel, ik krijg ook wel kinderen als ik veertig ben. Maar statistisch gezien is dat niet zo. Um, en we worden als jonge mensen... worden vreselijk verteld, zorg ervoor dat je niet zwanger wordt... en gebruik condooms en doe dit en doe dit. We worden zo, we worden zo gedrumd dat we... Mm. vooral niet zwanger moeten worden... dat tegen de tijd dat we wel zwanger willen worden... dat dat vaak niet eens meer kan. Nee, nee. Um, goed, nou, dus eigenlijk is dat... En wat, al concluderend, want uh, we hebben die vraag gesteld... Hè, van, uh, wat kunnen we nou eigenlijk leren van Engeland? Wat is, wat is dat dan? Ik denk dat we moeten kunnen leren van Engeland... dat we moeten accepteren dat de maatschappij inderdaad verandert... en dat we met de tijd mee moeten gaan. En dat we de mensen moeten vertrouwen dat ze de, de heren en vrouwen... Artsen eh, en ethici moeten vertrouwen dat ze best wel weten hoe dat allemaal. Dat ze elkaar een beetje vertrouwen dat we de goede beslissingen ja. nemen. En niet te bang zijn voor vooruitgang. beetje relaxter omgaan met het thema, eigenlijk. Vind ik wel, ja. Ja. Dank voor de uitleg en succes met de werk uit. Laura Witjens was dat. Het Radio Dagboek. Deze week met Jacques Vries, kinderboekenschrijver, toneelspeler. En het is deze week Jacques Vriends week. Ook bij ons in het radiodagboek, want we volgen hem al de hele week op de voet. De oud-schoolmeester ook, want dat is hij ook nog een keer, Jacques Vriends. Hij woont al 14 jaar in Limburg en hij heeft zich goed aangepast. De fly, ja. Een heerlijke appelfly van de uit Gronsveld. En, uh, maar ik weet. Toen we hier kwamen wonen toen hadden we erg veel bezoek in het begin. En toen heb ik ongans veel fly gegeten, want het is zo heerlijk. Toen ben ik op een paar kilo aangekomen. Dus toen dacht ik: je moet toch wat gaan matigen met al die vlaaien hier. Want heerlijk is het. Mijn vrouw en ik zijn naar Limburg verhuisd omdat we. daar uh, uh, hebben altijd iets gehad met Limburg. Mijn moeder was een Limburgse, dus ik ben als kind nogal veel hier geweest. Ik uh, ben in Brabant opgegroeid trouwens. Maar... En altijd toch het gevoel gehad, ik wil daar wel wonen in Limburg. Het is zo'n uh, aangename plek. En uh, ja, de omgeving is prachtig. En dat was de, ook een van de belangrijkste redenen. Kun je heerlijk wandelen. En wandelen is een van de dingen die ik heel graag doe. Als kinderen aan me vragen, doe je ook aan sport? Dan zeg ik altijd van, nou, meester Jaap is ook een hark. En dat ben ik dus ook. En uh, nou, de sport die mijn vrouw en ik, dus veel bedrijven nou ja, sport, we wandelen heel veel en dan niet even een ommetje, maar echt uh, kilometer of 10, 15 op een dag. Maar ja, dat is natuurlijk hier ideaal. Je kunt hier echt fantastische wandelingen maken. Ja, ik neem het laatste hapje en dan gaan we op stap. Oké. Dan kunnen we even kijken, de sleutel me en kijken of ik mijn opschrijfboekje bij me heb, want dat heb ik altijd bij me. We zijn nu op weg naar het bos. En langs dit pad er staan allemaal prachtige uh, fruitbomen en die beginnen allemaal nu in uh, bloesem te komen. Dat, uh, ja, dat vind ik een schitterend gezicht. Als we dadelijk in het bos zijn, dan zie je het nog veel beter, want dan kijk je er van bovenaf op. Ja, ik vind wel dat ik uh, uh, rustiger ben geworden. En de, toch ja, echt wat meer uh, geniet, kan genieten van de dingen. Dat, dat moet, af en toe moeten we dat wel een beetje afdwingen. Uh, mijn vrouw en ik, want die is ook nogal druk met van alles en nog wat. Die geeft onder andere uh, Nederlandse les aan uh, asielzoekers. Um, maar dan moeten we echt met elkaar afspreken. Nou, oké, okay, uh, we hebben druk gehad. Morgen gaan we gewoon de hele dag wandelen. En dat is wel fantastisch, dat je zo de deur uit kunt lopen... En meteen in een geweldig mooi uh, gebied zit. We gaan nu uh, een stukje klimmen. En daarvoor zijn we natuurlijk in Limburg. En uh, we gaan richting oude boswachterswoning. Uh, dus dat is. Uh, dus we moeten nu eventjes. Uh, je hoort het misschien aan het geheig dat we langzamerhand <laughs> aan het stijgen zijn. Ik heb wel eens op het randje gezeten. Dat ik. Uh, dacht nu, is het al eigenlijk wel op dat je het zo waanzinnig druk had. Uh, ik, ik heb wel eens bijgehouden... dat ik soms 70 uur in de week met die school bezig was. He? En het had natuurlijk ook met mezelf te maken dat je dat wilde. Dat je bepaalde dingen belangrijk vond om te doen... of om voor te bereiden. Maar dat je af en toe wel echt, als je vakantie had... en nou, dan weet ik nog, dan zei Therese altijd... nou, de eerste week gaan we niet weg. Dan ga je gewoon bijslapen. En uh, uitrusten. Want we hebben wel eens ge, uh, uh, geprobeerd om meteen te vertrekken. Nou, dan was ik de eerste dagen echt moe. En hier zijn we bij de, de oude boswachterswoning. Ik vind het altijd net een sprookjesbos hier. Dat is, uh, en dat is de, de gele dovennetel. Als ik, als ik het nou echt een beetje sentimenteel zeg... dan vind ik dit wel een heel groot cadeau... Dat je dus van je, van je hobby je beroep mag maken. En dat je er ook nog echt van kunt leven. En dat vind ik echt fantastisch. En dat realiseer ik me niet ieder moment. Maar als ik bijvoorbeeld dan hier loop. Als ik hier wandel. En ik kijk dan zo omheen. Ja, dan denk ik van ja, dit is toch wel van, Dat je dat zomaar. Dat dat zomaar kan. Dat je hier kon gaan wonen. Dat je hier een huis kon gaan kopen. En uh, dat je deze mogelijkheden hebt. Dat dus, dus vind ik echt geweldig. Het radiodagboek van Jacques Vriens, gemaakt door Anne van der Veen. De foto's van de favoriete wandelomgeving van Vriens... zijn te vinden op twitter.com slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. 1 miljard bezuinigen bij Defensie gaat te ver. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat horen we zo meteen graag. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De nieuwe kolencentrale van Nuon in de Eemshaven is voorlopig van de baan. Onder druk van juridische procedures heeft Nuon de bouw uitgesteld tot zeker 2020. Mocht de kolencentrale bij Delfzijl er dan toch komen... dan zal die niet meer CO2 uitstoten dan een centrale op gas. Milieuorganisaties zijn blij met het besluit van Nuon. Niet alleen vanwege de CO2-uitstoot, maar ook omdat ze hopen... dat de vaargul in de Eems nu niet hoeft te worden uitgediept. Minister Leers gaat Italië vragen wat precies de achtergronden zijn van het humanitair visum. Italië geeft duizenden Tunesiërs een visum waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied, waaronder Nederland, kunnen reizen. Leers vindt dat een helder onderscheid moet worden gemaakt tussen echte vluchtelingen en arbeidsmigranten. Volgens hem moeten mensen in principe in de regio worden opgevangen. En de Brabantse politie heeft zich om de tuin laten leiden... door een smoes van een automobilist die te hard had gereden. Hij zei dat hij juist had te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. De agenten lieten de man daarop gaan. Maar na een telefoontje met het ziekenhuis bleek dat het verhaal verzonnen was. En de automobilist kreeg alsnog een bekeuring. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in het westen van Nederland onderweg naar Antwerpen... kan het beste niet via Breda rijden, maar via Bergen op Zoom... Want de E19 in België is afgesloten bij Sint-Job in het Goor... door een ongeluk met diverse vrachtwagens. En er staat een lange file van 20 kilometer. Op de A4 de richting Den Haag... daar staat bij Hoogmalen nog drie kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. Op de Ring Amsterdam, de A10 Westrichting Zaanstad... voor de Koentunnel, 2 kilometer door een ongeluk. Ook daar zijn allerlei rijstokken weer open. Op de andere rijbaan zijn ook 2 kilometer bij de afzet rij. A27 Utrecht naar Breda, bij knooppunt Lunette, 4 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat voor Utrecht 3 kilometer. En er zijn problemen bij de spoorwegen... want van en naar Eindhoven rijden geen treinen. Dat komt allemaal door een sein- en wisselstoring. Vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, dit keer geen kaasschaaf bij Defensie, maar een flinke hakbel. Er moet een miljard worden bezuinigd en dat gaat het leger merken ook. Militairen maken zich grote zorgen. Bij de marine verdwijnen onder meer vier mijnenjagers en een bevoorradingsschip. De landmacht dus zo had ik wat meer verwacht. En, uh, en de tanks heb je eigenlijk niet meer nodig. Niet meer hier ga je ook niet inzetten in Afghanistan. Je hebt ook bedrijven die natuurlijk ook verbonden zijn met marinebedrijven. Dus ik denk dat dat ook wel uh, ja, consequenties zal hebben. Maak jullie zorgen? Mm, ja, redelijk. Je weet nooit wat er natuurlijk met je baan uh, gaat, gebeur gaat gebeuren. Er moet wat veranderen, maar een uh, hele grote klap. Ja, morgen komt het kabinet pas officieel met de plannen naar buiten. Gisteravond al wel de contouren uitgelekt via de NOS. Volgens betrouwbare bronnen rond het kabinet heet dat dan. Hè. Het worden zware tijden voor defensie. Alle tanks zullen verdwijnen en 10.000 arbeidsplaatsen staan op de tocht. Enkele duizenden mensen zullen ook gedwongen moeten worden ontslagen. Ik praat erover met Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond AFNP. Zit hier bij mij in de studio. Welkom. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin, meneer Van den Burg. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier is de eerste: als minister Hillen niet luistert naar onze eisen, dan is het de oorlog. Ja. Er kan natuurlijk best iets bezuinigd worden bij Defensie. Nee. Ik ben blij dat de JSF er wel gaat komen. Nee. Goed, nou, daar gaan we zo meteen over doorpraten. U mag natuurlijk ook uw bening geven als luisteraar. Um, u mag u eens of oneens geven op de volgende stelling. 1 miljard bezuinigen bij Defensie gaat te ver. Dat kan door de sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u wilt twitteren, gebruikt dan de hashtag standpunt. Een miljard bezuinigen op Defensie gaat te ver. Als ik die keuzes zo bij lang ga, dan denk ik dat u eens zegt. Hè? Ja, absoluut. Als je kijkt naar wat de afgelopen jaren natuurlijk al bij Defensie is gebeurd. Er is volgens mij geen enkel departement wat de afgelopen twintig jaar zoveel heeft bezuinigd als de Defensie. Er zijn nog vele miljarden afgegaan. En iedereen begrijpt natuurlijk wel dat er een ondergrens is. En volgens ons is die ondergrens echt bereikt. Ja, maar ik zei van er kan natuurlijk best iets bezuinigd worden. Nu u zei heel ferm nee. Nee, in die zin uh, dat uh, op dit moment, in feite al uh, voordat die bezuiningen nu aan de orde zijn, uh, al uh, ja, een groot probleem is bij Defensie. Uh, een gebrek aan reservedelen. Uh, er kan niet volledig geoefend worden. Een deel van het wagenpark uh, staat stil. F-16 die kunnen vliegen vanwege gebrek aan reservedelen. Kortom, normale bedrijfsvoering kan op dit moment niet eens uh, een normaal doorgang verbinden. Dus ja, om dat nog extra te bezuinigen, betekent dat de problemen alleen maar veel groter worden. Nou, um, uh, uh, nou ja, goed, nogmaals, we moeten de plannen afwachten morgen. U, u, het is ook niet zo dat u al op een klatje die plannen van heel in de bus hebt gehad dus en zei van kijk, er is naar vakbonden? Nee, nee, nee, nee, want dan zouden we ons committeren daaraan... en uh, we blijven liever wat op afstand uh, en een beoordeling uh, straks... Uh, als de plannen echt komen, uh, dan pas doen we ja. op dat moment. Nou goed, als het waar is dat we nog gisteren horen, via, via de NOS... 10.000 uh, arbeidsplaatsen, dus dat zijn dan nog niet direct banen. Het zou dan gaan om 5.000 gedwongen ontslagen misschien wel. Wat, wat vindt u van die cijfers? Nou ja, vooral die gedwongen ontslagen. Dat is natuurlijk echt voor ons als vakbond onacceptabel. Ik denk ook dat het helemaal niet nodig is. Als je kijkt naar het bestand van defensie... en dat geldt zoveel voor burgers, militair personeel... dan zie je dat er ook daar vergrijzing plaatsvindt. En als je nou ja, wat meer tijd zou nemen... dus wat faseren die plannen... dan zou het volgens ons best kunnen zonder gedwongen ontslagen. En dan komt nog een ander punt bij. Ik vind het echt immoreel. Mensen die je net hebt uitgezonden... Er zijn gisteren weer 60 of 70 mensen naar Kondoes gegaan. Uh, die hun levende waarschuwing stellen. Ik komen terug en dan zeg je bedankt. En zoek het ze maar zelf ja. uit. Ja, want voor de orde die mensen zitten daar ook bij. Ja, want er blijft niemand gespaard. Uh, van laag tot hoog. In alle rangen, burger en militair personeel, overal gaan klappen vallen. En dat betekent dus ook dat de mensen zeg maar, die kort geleden zijn uitgezonden geweest, die hun leven in de waagstad hebben gesteld, ook straks de boodschap krijgen te horen: er is voor u geen plaats meer bij Defensie. Ja. Um, um, ja, goed, u, u, u staat nog steeds op het standpunt van ja, dat kan helemaal niet bezuinigd worden. Maar goed, ik, ik vrees dat tussen 1 miljard en helemaal niks, daar, zit, daar zal toch ergens iets uitkomen, denk ik. Uh, hoe, hoe ferm Hillen zich ook zal verzetten, misschien uh, binnen die ministerraad, maar er moet wat gebeuren. Er moet zeker wat gebeuren. Eh, wij hebben als, als vakbonden ook wel ideeën op welke manier de organisatie zou kunnen verbeteren. We hebben de afgelopen jaren gezien eh, dat er, ten aanzien van eh, bijvoorbeeld ondersteuning eh, alleen maar uitbreidingen hebben plaatsgevonden. Ten koste gegaan van de operationele aspecten. De ondersteuning, en dat is dus de mensen op kantoor? De, de staven uh, op de kantoren, maar ook de, de logistieke ondersteuning. Uh, en dat betekent dus dat dat een kost is gegaan van de operationele inzet. En ja, we willen als krijgsmacht een snel inzetbare provinciale krijgsmacht hebben. Uh, ja, en als je die wil inzetten, dan moet je mensen hebben, dan moet je materieel hebben. Uh, en dan hebben we niet zoveel aan allerlei mensen die in dat proces ondersteunend zijn. En wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien, is dat heel veel mensen bezig zijn met, uh, ja, lijkt een beetje een, een probleem in een hele maatschappij. Uh, met allerlei controle en uh, uh, aspecten bezig zijn. Uh, en daar veel tijd aan uh, verspillen. Uh, het lijkt dat er een soort gestructureerd wantrouwen zit in die organisatie. Alles moet tien keer gecontroleerd worden. Er moeten allerlei mensen zijn, moeten daar paraven zitten. Kortom, heel veel bureaucratie. En daar kan volgens mij je het mes in gezet worden. Denkt u dat er uh, veiligheidsrisico's ontstaan als dit doorgaat? Absoluut. Want uh, wat veel mensen zich niet realiseren... want iedereen kijkt naar de krijgsmacht als, alsof dat iets is uh, van Defensie buiten de landsgrenzen. Maar de Defensie uh, speelt een hele belangrijke rol. Het gaat om veiligheid binnen de landsgrenzen. Iedereen vindt het normaal op het moment dat ergens een uh, bom... uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden... dat die wordt opgeruimd door de EOD. Iedereen vindt het normaal dat er, als er voor onze havens een mijn ligt... dat die wordt opgeruimd door de marine. Hm. Uh, mijn iedereen... moeten ook weg. Uh, ja, iedereen vindt het normaal dat, uh, dat op het moment uh, dat er bijvoorbeeld... een veterinaire ziekte uitbreekt... Uh, dat gebieden worden afgezet door militairen. Iedereen vindt het normaal dat militairen op het moment worden ingezet op het moment dat de water wateroverlast is. En militairen maken een belangrijk deel uit van alle veiligheidsregio's in Nederland. Maar die is ook niet zelf het hele leger opheffen, toch? Nee, maar 10.000 mensen, één op de zes arbeidsplaatsen verdwijnt. Uh, en de handjes die zijn wel heel erg belangrijk. Even die tanks, want dat was eigenlijk al eerder uitgelekt. We hebben trouwens al eens een keer in Stand.nl ook aandacht aan besteed. Uh, toen met uh, uh, Van Vuren, de, de voormalige uh, generaal. Hè? Ja. Generaal buitendienst heet dat dan nu officieel. Ja, ja. Uh, die zei ik, nou dat, dat kan ik strategisch nog wel begrijpen. Want die tanks, ik geloof dat we ze laatst in, in Bosnië hebben ingezet. Jaren geleden. Ja, dat begrijp ik wel. Uh, het probleem is alleen uh, dat je wel weet wat er in het verleden gebeurd is. Maar je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Uh, als je kijkt naar opkomende economieën zoals uh, India uh, en China. Uh, dan zie je dat ze behalve uh, veel uh, energie steken. in de economie ook veel energie steken in de opbouw van een krijgsmacht. En die zijn gewoon allemaal traditioneel ingericht. Dus ook met tanks, dus ook met archerie. Maar is dat de vijand voor de toekomst dan? Nou ja, uh, ik ben geen uh, uh, strateeg. Uh, maar van de mensen die uh, het weten, kunnen weten, ik hoorde uh, een paar weken geleden kaplan in Buitenhof er iets over zeggen. Uh, die zei van ja, uh, als je als Europa wilt meetellen, dan zul je ook ook militair je mannetje moeten staan. En we zien dat al die opkomende economieën daar enorm in investeren. En Nederland, bouwt, en, Nederland en Europa bouwt alleen maar af. En dat komt je op gegeven moment gewoon duur te staan. Mm. Dan de, de Apache-helikopters, de Bushmasters... die kunnen dat, die taken wel allemaal overnemen, zeggen deskundigen. Ja, maar dat is allemaal gebaseerd op ervaringen vanuit het verleden. En er is nog niet zo lang geleden, vorig jaar is een rapport uitgekomen... een rapport verkenningen eh, bij Defensie. En daar eh, staat één belangrijke eh, constatering En die staat, er is één ding zeker, er is niet zeker... <laughs> ja. uh, namelijk in de veiligheidssituatie kan van de een op de andere dag uh, kunnen dingen veranderen. We hebben dat gezien nu uh, in het Midden-Oosten. De revolte in het Midden-Oosten is begonnen met uh, een verbranding, een zelfverbranding. Uh, je ziet dat de veiligheidssituatie daardoor zomaar kan uh, veranderen. We zitten nu opeens ook in Libië. Uh, wie had dat drie maanden geleden kunnen uh, voorspellen? Niemand. Met andere woorden, de veiligheidssituatie kan heel snel veranderen. Maar een kruismetro opbouwen, daar doe je tien jaar over. En alles wat je nu afbreekt, dat heb je niet zomaar terug. Uh, toch nog even dingen over. Die tanks hebben we gezegd. Nou ja, goed, daar zet ik zelfs ook al vraagtekens bij uh, of dat wel moet. Uh, dan de, die, die, die, die Cougars, dat zijn die transporthelikopters... die staan ook op het lijstje om geschrapt te worden. Ja. Nou, daarvan kun je zeggen... de Cougars zouden misschien moeten worden vervangen door andere helikopters. Er is een groot tekort binnen NATO als het gaat om de Het enige, wat wij, en dat is onze ervaring die we hebben opgedaan in Irak en Afghanistan is dat de Cougar uh, niet altijd inzetbaar is. De temperaturen zijn daar zo hoog... Uh, dat dat een enorme effect heeft op het heffenmogen En dan komt de helikopter eigenlijk niet veilig meer uh, de lucht in. Ja. Uh, dus uh, daar zou je dan moeten kijken uh, of je dat uh, misschien zou moeten vervangen. Dus de Cougar zou best uit uh, de bewaping kunnen. Maar moet er iets anders voor terug zeggen. Maar. maar dan moet er iets anders ja. voor komen. Want we hebben een groot tekort aan luchttransportcapaciteit binnen de NATO. Over het luchttransport gesproken, de JSF. Uh, ja. de opvallend is natuurlijk dat daarvan wordt gezegd... nou, we gaan een tweede testtoestel aanschaffen. Tenminste, ja. als de plannen waar zijn. Ja, dan? goed, dat heeft natuurlijk veel... Uh, Connecties een belang, economische belangen spelen daar een belangrijke rol bij. De industrie hamert vooral toch op het feit dat we dat moeten doen. Uh, ja, ik heb onvoldoende inzicht in, in hoeverre dat uh, nou terecht is of niet terecht. Uh, met uh, de aanschaf van het tweede testtoestel... dat wordt wel gezegd uh, verbindt Nederland zich definitief aan de JSF. Ja, voor mij is dat nog geen uitgemaakte zaak. Wat ik ervan begrepen heb, uh, kan het altijd nog uh, ook een andere keuze worden gemaakt. Er zijn uh, wat meer uh, spelers in de markt. Ja, je zou kunnen zeggen, van we blazen dat hele plan nu af. Uh, nou, Dat levert in ieder geval een hele hoop geld op. Ja, maar het probleem... Is, uh, daar kijkt iedereen overheen, dat levert uh, eenmalig geld op. He, je geeft dan dat geld niet uit aan de JSF. Uh, dan is nog even de vraag: wat zou je dan anders moeten doen? Op een gegeven moment houdt het toch op ook voor de F16, maar het is eenmalig. Je hebt alleen wat structureel geld uh, in het kader van onderhoud en dergelijke, wat ja. je dan bespaart. Maar de enige manier waarop je echt structureel geld kan besparen... is gewoon met de mensen. En daarom gaan er ook zoveel banen verloren. Ja, ja. Even nog, want u, u, u gaat natuurlijk met, met Hilli hierover in de slag. Als hij morgen die plannen officieel presenteert... dan, ja. dan gaan jullie de komt van die vergaten Maar u hebt hem wel eens een paar keer ontmoet al. Ja. Even in zijn hoofd zitten misschien. Want die man die staat ook voor een opdracht. Die moet aan de ene kant bezuinigen... en hij moet een soort krijgsmacht voor de toekomst gaan vormgeven. Ja, dat is volgens mij een dilemma. Waar ik hem bij de eerste ontmoeting al heb aangesproken... hoe hij dat nou heeft kunnen doen. Want het is eigenlijk een schier onmogelijke opgave. Ja, ik denk dat uh, hij ervan uitgaat dat niemand zich realiseert... wat het betekent op het moment dat je een miljard op Defensie bezuinigt. En op het moment dat hij die plannen bekend maakt, dat dan pas echt goed uh, inzichtelijk wordt wat de consequenties zijn. En dat dan inderdaad de keuzes moeten worden gemaakt. En knopen moeten worden doorgehakt. Want je kunt wel van alles willen. Maar als je daar de middelen niet bij geeft, uh, dan gaat het echt niet lukken. En ik denk dat hij ook wat dat betreft een belangrijke rol ziet... voor uh, het kabinet zelf uiteraard. Maar ook de Kamer, als het gaat om uh, moeten we hiermee doorgaan, ja of nee. Kan het een tandje minder, ja of nee. Gaat u zover dat we straks een, een gemankeerde krijgsmacht uh, overhouden? Want die ja, ja, zag ik. Ja, absoluut. Hè? Want uh, 10.000 mensen, uh, dat is nogal wat. Uh, en uh... Een breed inzetbare kruis, maar is het zeker niet meer. Nou ja, goed, dat uh, blijkt ook wel uit uitgelegde plannen. Dat uh, wordt volgens mij zelf ook door Defensie erkend. Het is een beperkt inzetbare kruis, maar waar je nog misschien wat klein dingetjes mee kan doen. Ja. Maar niet meer uh, missies zoals bijvoorbeeld in Oorskamp. We gaan kijken wat onze bellers vinden. U blijft uh, meeluisteren en dan kom ik zo bij u terug. 1 miljard bezuinigen bij Defensie gaat te ver, dat is onze stelling. 42% is het eens voorlopig, 58% is het oneens. En er is door bijna 1200 mensen gestemd. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag ja, met Van der Molen. Ik ben het geheel oneens met de stelling. Ik hoor dus bij die 58 Omdat ik, ik begrijp overigens ons best dat Wim van den Burg over ons goed pleit bezorgen. Uh, dat daar niet aan wil, maar we moeten gewoon bezuinigen. En weet je wat het is, Jurgen? Wij kunnen best een tandje minder, hoor. Wij hoeven niet altijd in de voorste gelederen te lopen. We kunnen toch wel één onderdeel dat we daarin uitblinken. Bijvoorbeeld, we hebben een gigantische sterke luchtmacht, we hebben 30 JSF's. Nou, dan moet de landmacht maar wat minder en de marine moet maar wat minder. Maar je kunt niet in alle onderdelen uitblinken, dat oh, kan niet. Nee, goed duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Dag, u spreekt met Janssen. Ik ben het niet eens met het, met het voorstel van de heer Hille, want het lijkt mij een, een operationeel faillissement wat hij nu voorstelt. Zover gaat het zelfs wat u betreft. Wat mij betreft wel, want ja. de, wat de visie van de minister is eigenlijk dat hij niet meer over de landsgrenzen heen kijkt. Dat hij zich niet meer solidair opstelt naar de rest van de wereld. Ik denk dat wij als Nederland ons niet moeten isoleren van de de risico's en de veiligheid uh, buiten onze landgrenzen. Dus ik wil, ben het volledig eens met de heer Rasmussen van de NAVO... dat we echt moeten kijken naar uh, welke risico's we hiermee nemen. Mm. Goed, dank u wel. Stam.nl. goedemiddag. Uh, goedemiddag. Nou, ik ben uh, voor een uh, vredesmacht in plaats van een krijgsmacht. Het woord zegt het al. En ik vind ons land te klein om mee te doen op het wereldtoneel. Uh, liever een bescherming bevolking... en Um, um, ...aansluiten bij de Verenigde Naties in plaats van de NATO. Dat wordt toch als een oorlogsmachine gezien. Mm -hmm. En Verenigde Naties, daar is iedereen in verenigd. En ik geloof dat de Wereldfederatie daar ook voor is. Ja, maar onze mensen doen toch ook wel vredestaken? Ik bedoel, ik, de blauwhelmen ja. zijn in, in Libanon en ik weet niet waar ja, ze allemaal precies, geweest zijn. Maar dat gaat... Um, uh, kijk, de Verenigde Naties neemt het besluit... ...maar de NATO gaat er naartoe. Ja. En dat is toch een, een, een krijgsmacht in plaats van een vredesmacht. U wilt meer een, een vredesmacht. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik ben het oneens met de stelling. Uh, omdat ik uh, van mening ben dat uh, enerzijds wil men uh, afbraak doen aan ons defensieapparaat. En anderzijds wil onze regering uh, mooi weerspelen... Uh, richting uh, met name Amerika. Uh, we worden overal ingezet. Denk aan Somalië, denk aan Afghanistan, denk aan Libië. En dat, uh, dat kost geld. En uh, daar hebben we materieel en daar hebben we mensen voor nodig. En uh, ik heb het idee dat we daar totaal aan voorbij gaan. Hmm. U zegt van als je op al die fronten mee wil spelen... dan hoort daar ook gewoon geld bij... en kan je niet zomaar 10.000 arbeidsplaatsen schrappen. Absoluut, kijk, en ik begrijp best uh, dat uh, uh, tanks misschien nog uh, vanuit de historie, uh, vanuit uh, de Koude oorlog stand en uh, misschien zou het best wel anders ingedeeld kunnen worden, maar uh, als wij, uh, ja, wellicht moet je wel denken aan uh, uh, een, een soort Europees leger, uh, waarin wij uh, aan uh, participeren ja. en uh, dat wij een onderdeel ervan uitmaken. En ja. we zijn natuurlijk uh, traditioneel gezien uh, ja, sterk op het gebied van zeemacht. En misschien ja, moeten we ons daar een beetje uh, op focussen. Wordt, dat wordt nog wel een hele klus natuurlijk, want zelfs politiek uh, zijn ze het allerlei dingen niet eens. Dus laat staan dan op dit uh, front. Maar goed, dat gaan we dan, gaan we dan zien. Goedemiddag, Stam.nl. Hallo. Ja, Nederland was massaal voor Obama, dus we moeten gewoon de Jenke steunen. <laughs> maar uh, het kan best een beetje minder hoor. Want ja. uh, we hoeven niet al voorop te lopen. Nee, maar goed, de stelling dus, 1 miljard bezuinigen bij Defensie gaat te ver. Wat zegt u dan? Nou nee, joh, ik kan nog best een miljardje meer. Ja. Want je moeten die mensen maar eens met geld om leren gaan, want dat kennen ambtenaren niet. Nee, precies. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, wij moeten niet teruggaan bijvoorbeeld naar dit, uh, de toestand voor de Tweede Wereldoorlog. En dan moet je natuurlijk wel zien in de verhouding, want ik vind het wel veel te drastisch. Want uh, waar we wel zijn... In Nederland behoort wel een leger te hebben en als je dan een leger hebt, laat het dan een fatsoenlijk leger zijn. En ik ben het ook eens met wat gezegd werd door iemand anders: dat het inderdaad een blamage is voor die, voor die mannen die uit worden, ge, uh, worden gezonden. Die komen dan weer thuis. En dan mm. wordt er gezegd: Nou, wij hebben geen bedrijf voor u, gehad, maar. Ja. Dat vind ik geen manier van doen. Ik vind ook dat de, de, de, de politiek moet eens een keertje uh, haar over. nou ja, wij moeten bezuinigen, nou ja, dan gaan we maar bij defensie. Want er moet worden bezuinigd. Het is maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, Maar waar en... moet het dan op worden bezuinigd? Want ik bedoel, ze moeten bezuinigen en, en ja, het nou, onder onderwijs zeggen ja, het bij ons niet, kan nou, het niet... Nou, maar bedoel, het is zolang wij nog een van de allerrijkste uh, uh, landen zijn van de wereld, dan is, uh, heb ik daar ernstige vraagtekens bij. Ja, ja goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Angelique van de Boog uit en de Deurne. Dag. Hallo. Nou, ik ben het zeer oneens met de stelling. Uh, ik, ik, ik hoor het leger, of ik zie het leger eigenlijk altijd alleen maar in het buitenland. Dan zegt die meneer dan uh, daar bij u van niet. Als er een watersnoodramp is, ja, wanneer is dat? Misschien één keer per jaar? dan, ja, dan, dan zijn niet... ze er wel. Wat zegt u? Dan zijn ze er wel. Ja, dan zijn ze er wel, maar daar hebben we toch ook geen 10.000 mensen voor nodig. Ja. Daar komt ook bij, ik woon in de Peel... En uh, wij hebben hier ontzettend veel last van oefenvluchten. Nou, ooit kun je gewoon een hele dag niet <laughs> buiten zitten. Nou, volgens mij is dat ook gewoon weggegooid geld. Ja, dus die, die oefenvluchten mogen ook wel afgeschaft worden wat u betreft? Nou ja, ze, ze vliegen ooit zo lang over dat je er bang voor wordt. <laughs> ja. Goed, dank u wel mevrouw. Ik, er is een beetje eigenbelang bij, maar goed, dat telt ook mee. Uh, hier, uh, Stam.rel, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg hem maar. Ik ben gesprek met John van den Berg. Uh, ja, het gaat even op het volgende. Ik ben uh, zelf ex-personeelslid uh, van Defensie. En uh, ik vind het uh, ja, buitengewoon jammer wat uh, zich nu allemaal afspeelt. Ik maar zat u, op... zat u op kantoor of stond u uh, met, uh, met de, met de laars in het zand? Uh, nou ja, bij, uh, ik zat eigenlijk in het eerste gedeelte met de laars in het zand. het tweede gedeelte uh, heet dat, uh, zat ik op kantoor. Ja. Ja, inmiddels ben ik in de burgermaatschappij werkzaam. Maar uh, ja, ik volg uiteraard nog wel met grote belangstelling hetgeen, uh, wat Defensie aangaat. Het is, het is buitengewoon, Jan, maar ik wil met name wijzen op een aantal verantwoordelijkheden... die wij natuurlijk ook in uh, ja, een NATO-verband hebben. En uh, ja, ik uh, denk inderdaad dat we op een gegeven moment gaan uh, te maken krijgen... met het uh, failliet uh, zeg maar, uh, van ons lidmaatschap van de NATO. Dat er ja, een soort, een soort pad, padvindersclub overblijft, bent u nou, boven? Ja, van. inderdaad. Ik zei net tegen mijn collega zelf ook... Uh, ik kan hier de eerste klasse... Van de Rugdoel Archerie. Ja. En uh, ja, die is dezelfde mening toegedaan. Uh, ja. Ja, wij zijn hier niet blij mee. Nee. Het doet ons uh, toch pijn om dit te moeten vernemen. Oké, okay, ja. dan, dan tel ik, ik er twee, twee stemmen bij oneens. Juist. Ja, dank u wel. Duidelijk. Goedemiddag. Dag, Dag. Dag. Uh, of met me eens eigenlijk, want hij is dus tegen die bezuiniging. Je moet zelf ook af en toe even denken. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Maats van Spremels in Jastijn. Dag, zeg hem maar. Ik uh, ben het eens met de stelling, er wordt veel te veel bezuinigd. Uh, voor vorige kabinet, gewoon eh, de bos al over de rug van de militairen het kabinet laten ontploppen. En dan hoor je later niks meer over dat het eenmaal het kabinet valt. En nou gaat Hillen de zaak in de uitverkoop zetten. Ja, en, en dat, dat gaat u aan het hart, zo te horen? Nogal, ja, ik ben zelf ook 18 jaar bij de marine werkzaam geweest. En ik denk dat de rekker uit zenden, want is en dan moet het Het wordt tijd dat er eens wat respect uh, komt naar de mensen die het zware werk moeten gaan verrichten. Ja. over de marine gesproken, die mijnenjagers worden dan worden weggestreept. Kan dat, vindt u of niet? Nou, er zijn er nou een bepaald aantal. Je hebt er in ieder geval een aantal nodig om, om, om het werk te kunnen doen. Ook, ook voor de Nederlandse kust doen ze nog zeer nuttig werk. Ja. Terwijl nog niet alle mensen daarvan op de hoogte zijn, natuurlijk. Ja. Maar uh, je hebt er toch een minimaal aantal nodig. Ja, ja. Zes vind ik te weinig. Goed, uh, ik noteer hem voor u. Uh, 1 miljard bezuinigen bij Defensie gaat te ver en u zegt eens. Dank voor het bellen in ieder geval. Okay. Ik praat zo door met, uh, met uh, Wim van den Burger, die heeft meegeluisterd naar uh, de reactie. we gaan eerst even naar André Meinema, die is van de financiële economische redactie van de NOS. Want André, er is nieuws uit de keuken van de ECB. Ja, want de ECB, de Europese Centrale Bank, die heeft zojuist bekendgemaakt... dat de Europese basisrente verhoogd wordt van 1% naar 1, en een kwart procent. Die rente stond sinds mei 2009 op een extreem laag niveau van 1%. En in het jaar 2008-2009 heeft de ECB die rente in een aantal stappen verhoogd van kwart naar die huidige 1%. Want dat was toen alle hens aan dek door de financiële crisis en de daaropvolgende recessie. En de economie moest gesmeerd worden om met goedkoop geld de boel draaiende te houden. Maar de crisis is voorbij. Meer nog, de inflatie stijgt. Het leven wordt duurder door energieprijzen, de olie, de grondstof en de voedselprijzen. En daardoor is de inflatie in de eurozone al een tijdje boven de norm van 2%. En dat niveau is voor de ECB het signaal om in actie te komen. En ze zijn dus vandaag in actie gekomen. hadden het vorige maand al aangekondigd. En de rente wordt dus met een een kwart procentje verhoogd. Daar zijn ze over het algemeen niet zo scheutig mee met die renteveranderingen. Was het een lastige beslissing? Ja, vooral nu. Niet zozeer omwille van die inflatie, want dat was zeg maar een... een, een, een dat een kat in het bakje om zo te zeggen, dat was de, de eerste aanleiding. Moeilijker lag het met het feit dat de Europese gebied, de Eurozone, eigenlijk een heel groot gebied is geworden met grote verschillen. Want de economie loopt lang niet altijd overal even lekker. En er zijn grote problemen, zoals je weet, met Eurolanden als Griekenland, Ierland en Portugal. Die krijgen het door de renteverhoging eerder lastiger dan moeilijker. Geld wordt voor hen duurder. En dat komt helemaal bovenop die zware bezuinigingen die ze nu proberen door te voeren. Voor ons betekent de renteverhoging dat bijvoorbeeld roodstaan duurder wordt, dat de variabele rente van een lening of een hypotheek. Wat duurder wordt, maar dat ook dat de spaarrente misschien wel een iets een beetje omhoog gaat. Goed. Nou, André Meijnenma van de NOS-redactie Financiën en Economie. Eh, ongetwijfeld meer zometeen op het hele uur en later deze middag op Radio 1. Nog even snel terug naar Wim van den Burg. De militaire vakbond AFNP, daar is hij van, heeft meegeluisterd naar de reacties van de luisteraars. Ja. Veel bemoedigende reacties. Techniek. Ja, dat viel me reuze mee. Uh, veelal denken mensen inderdaad, in termen van uh, als, je, als je keuze moet maken tussen gezondheidszorg. Uh, onderwijs en defensie, uh, he, dan kies je heel makkelijk uh, in ieder geval voor defensie. Alleen, wat men zich niet realiseert, en dat hoor je bij die mensen, sommige mensen dus wel doorklinken... is dat het gaat niet over defensie, het gaat over veiligheid. Er bestaat geen interne veiligheid zonder externe veiligheid. En defensie speelt ook voor de interne veiligheid een hele belangrijke rol. Al is dat niet altijd even duidelijk. En defensie is natuurlijk hetzelfde als een soort brandverzekering. Ja, je kunt je huid proberen te verzekeren als je in brand staat, maar dat helpt dan helpt dat niet meer. Uh, dus je moet zorgen uh, dat je er klaar voor bent op het moment dat het gebeurt. Uh, en daarnaast uh, is het zo natuurlijk dat in de tussentijd... De defensie ook heel veel belangrijk werk doet. Want Nederland heeft gewoon in de grondwet ook staan... Uh, dat wij ons verplichten als het gaat om het ondersteunen... van uh, ja, de internationale rechtsorde. Ja, ik neem aan dat wij onze eigen grondwet serieus nemen. Uh, dus dan heb je ook uh, als land, denk ik, uh, uh, daaraan bij te dragen. En, ja, een tandje minder. Uh, wij lopen voorop. We lopen als Nederland helemaal niet voorop. We doen al jarenlang niet uh, aan de NATO-norm. Uh, en wij zijn heus niet het enige land uh, wat in uh, verschillende landen, zoals Irak en Afghanistan. Ja, want het idee bestaat altijd wel, hè? wij moeten dat allemaal doen en waar zijn die ja, andere is dan? Volstrekt flauwekul, er zijn landen die veel meer doen dan Nederland. Uh, en uh, wat belangrijk is voor Nederland, uh, en Nederland is een exporterend land... Uh, dat Nederland niet moet worden gezien als een soort uh, uh, free rider uh, die op de bagage dragen van andere landen uh, gaat ja. meerijden. Want dat kan ons economisch gezien ook nog wel eens een keer de kop kosten. U gaat de degens nog wel kruisen, denk ik, de komende tijd... met uh, het kabinet in de persoon van Hans Hillen, uh, de, de defensieminister. Dank voor nu, Wim van den Burg van de Militaire Vakbond AFNP. 1 miljard bezuinigen bij defensie, dat gaat te ver. Is onze stelling 41% eens, 59% oneens... En er is door bijna 1300 mensen gestemd. U kunt blijven reageren de hele middag op onze site. Elsbeth is hier met onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, wij gaan uh, wel praten over defensie, maar niet over de bezuinigingen. Maar we praten met Marcel de Haas, defensiedeskundige... die een conflict heeft met zijn werkgever. En uh, daar zijn vreemde dingen gebeurd, dus daar uh, doet hij een boekje over open. Ferrie Heijnen is de zanger van The Kift. Ken je The Kift? Heb ik al eens Een hoorde. band uit de Zaanstreek die allemaal hele mooie cd-hoesjes... met prachtige boekjes en zo maakt. Hij is de muziek ook een beetje om aan ja, te horen? Ja, de muziek is ook om aan te horen, okay. zeker. Zeker, daar ga je ook iets van horen in de uitzending. En Bambard Delver gaat het hebben over zakgeld voor kinderen. Kinderen krijgen minder zakgeld, ouders betalen alles voor die kinderen... en die kinderen leren niet meer omgaan met geld. En dan moet niet. Kent u dames, dat verhaal, wat zij zo meteen gaan ja, maken? Ja, van Massard oh, ja. ja. De bond is erbij betrokken. Bijna altijd. Ja. <laughs> ja. Zoals, in de, ja. zoals bij het hele leven. Oké, okay. okay. <laughs> okay. uh, Nou, dan gaan we daar zo meteen met veel belangstelling naar luisteren. Zometeen na tweeën. Dit is de dag dus. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Goedemiddag.